Om een zegen over deze dienst. Heer, dank u wel dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Dank u dat u bij ons wilt zijn met uw geest. Heer, we zijn allemaal anders. Wilt u onze bindende factor zijn? Wilt u ons helder maken dat we de boodschap van vandaag kunnen begrijpen en vol hiervan de komende week aan de slag kunnen gaan? Ieder op onze eigen manier, maar tot eer van u. Amen. We gaan nu uh, drie liederen zingen. En uh, u kunt meekijken en mee lezen op de beamer. Dan uh, mogen nu de kinderen naar hun eigen programma gaan. En we hebben vandaag twee programma's. De Kruimels. Dat zijn de kinderen van 0 tot en met 3 jaar. En die mogen meegaan... Uh, met Majorie, Rozemarijn en Anne-Lotte. En dan hebben we de kids, de kinderen van de basisschoolgroep 1 tot en met 4. En die mogen mee naar de fontein met Gerike, Rob en Anna. Heel veel plezier jullie ook. Dan gaan we nu uit de Bijbel lezen, uit het Nieuwe Testament. En de eerste lezing is uit 1 Petrus 1, vers 1 tot 12. En u kunt meelezen op de beamer. Van Petrus, apostel van, jo van, Jezus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithinië verblijven.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 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd... omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis... die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet... die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u daarover, ook al moet u nu tot uw verdriet... nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de eenheid, de echtheid blijken van uw geloof...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 Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Vreemdelingenschap over leven in een marge. Dat is het thema van vandaag en ik wil twee ervaringen delen met je... die voor mij de aanleiding vormden om het thema te kiezen. En die ervaringen zijn tegelijkertijd ook de reden dat ik hier sta... dat ik vol passie, vol energie voor de kerk wil werken. En die twee ervaringen zijn deze. De eerste is, uh, een paar dagen voor Pasen, in de week voor Pasen dit jaar... werd ik uitgenodigd om samen met iemand uit de Stad Um, een ouder die, uh, die, uh, die haar kinderen op die school had. Uh, om op een school, een Rooms-Katholieke school, het paasverhaal te komen vertellen. En dat vonden we allebei een uitdaging. En ik mocht uh, de plek van de Rooms-Katholieke pastor innemen. Die was ondertussen heel oud geworden. En de match tussen de kinderen en de pastor, die was er niet meer zo. Dus ze probeerden nieuwe wegen te zoeken. En ik mocht groep 5 tot en met 8 langs gaan. Om het paasverhaal te vertellen. En op die school toen we daar kwamen was er ontzettend veel te zien. Een, een gele zee van allemaal paashazen en, en, en bloemstukjes die daarbij pasten en zo. En we dachten al meteen, dit wordt een uitdaging. Um, en het was een hele mooie uitnodiging dat wij daar met z'n tweeën mochten komen... ...en een uitdaging tegelijk om het paasverhaal te vertellen. Want dan gingen die groepen langs... ...en we vroegen uiteraard even aan het begin... ...van hè, wie, uh, wie kent het paasverhaal... ...wie weet een beetje waar dat over gaat... ...en er gingen echt maar een paar vingers omhoog. Dat was eigenlijk... ...als ik terugdenk aan die ervaring... ...dan vond ik het opvallend... ...hoe, hoe weinig die grote verhalen bekend zijn... ...zeker op een Rooms-Katholieke school... ...die daar ook echt voor staat. En ik zag daar gebeuren dat groep 5 tot en met 8... Allerlei kinderen waren ja, een, een, weer een generatie die eigenlijk opgroeit zonder het verhaal. Zonder het grote christelijke verhaal. Um, kinderen die nog nooit in een kerk zijn geweest, die vanuit huis uit nergens aan doen. En dan ja, één keer per jaar um, moeten er twee mensen worden ingevlogen op die school om het paasverhaal te komen vertellen. Dat was mijn eerste ervaring. De tweede is iets wat eigenlijk over langere tijd verspreid is. Als ik, uh, als ik voor mijn werk bij klanten zit. Ik ben ook websiteontwikkelaar. en dan, Soms zit ik wat langere tijd bij een klant. En dan, dan leer je elkaar ook wat beter kennen. In de pauzemomenten. Zo gaat het misschien bij jou op het werk ook. He, dat, dat zijn de momenten waarin je een beetje op in, in gesprek raakt. Dan vertel je een beetje over wie je bent. en nou, Dan komt op een gegeven moment ook het gesprek op dat ik geloof. En dan, ja, dan, dan hoop ik van mezelf ook wel eens van, ja, ik hoop, ik hoop dat er wat meer uitkomt... dat we daar wat verder over door kunnen praten. Maar heel vaak is het, oké, okay, nou, prima. En, en wat heb jij gedaan de afgelopen weekend? Maar de, soms dan denk ik ja, zouden, zouden ze niet benieuwd zijn? Nee, soms, uh, soms werk ik een half jaar ergens op een locatie. En dan, dan blijkt het gewoon heel moeilijk te zijn... Um, om over deze dingen in gesprek te komen. Niet om, omdat ik te beroerd ben om er iets over te vertellen... maar meer omdat de interesse er niet lijkt te zijn of dat als je er een keer iets over vertelt, dat, dat ze de relevantie niet zo ervaren. Twee ervaringen um, die ik heb gehad. En waarin komen ze overeen? Volgens mij dat ze allebei te maken hebben met gigantische veranderingen in onze samenleving. Geloven is, al, is niet meer mainstream, het is niet vanzelfsprekend. Laat staan... De, de kerk als instituut als een vanzelfsprekend iets. Mensen komen niet zomaar meer uit zichzelf naar de kerk toe. Heel af en toe gebeurt het. Maar het is niet zo dat er nu nou ja, grote stromen van, uh, vanuit de Ronde Venen, vanuit Meidrecht, hier vanochtend naartoe komen en denken: nou laten we eens lekker een kerkdienst van de Veen naar kerk gaan meemaken. Dus in de Stadserkerk en in onze Venen ook niet zo trouwens. Mensen komen niet meer uit zichzelf naar de kerk toe. Je zou kunnen zeggen, als je, als je christen bent, als je leeft in deze maatschappij, dan, dan ben je een minderheid. Dan, dan ben je automatisch christen, ben je een gelovige in de marge. Daar ga ik straks wat meer over zeggen, maar eerst maar dus de vraag, wat doet dat eigenlijk met je? Dat dat zo is. Als je dat wel eens ervaart. Ik vertelde twee van mijn ervaringen. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal ervaren. Um, zeker als je veel ouder bent dan ik, dan heb je enorm veel zien veranderen. Als het gaat om de plek van gelovigen, als het gaat om de rol van de kerk. Geloven is veel meer dan vroeger vandaag echt iets van privé. Het is op zich prima als je gelooft hoor. Soms hebben mensen daar ook nog wel eens wat vragen bij. Maar doe dat vooral lekker thuis. Neem het niet veel mee naar je werk of naar die plekken waar je komt. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat alles veranderd is. Dat, dat je misschien eigenlijk ook niet altijd zo meer thuis voelt. Dat je zo anders in het leven lijkt te staan dan de rest. Dat gevoel kun je hebben. Dat, dat het je een gevoel geeft van nou, vreemdelingenschap. Kan je zorgen geven, kan je verdriet geven. Als je merkt dat om je heen um, vrienden of familie afhaken in het geloof. Of eigenlijk nooit zijn aangehaakt, dat kan ook. Als je kinderen hebt of kleinkinderen hebt die niet zoveel meer met geloof hebben. Of spanning op je werk, want je zou daar wel over willen praten, je zou er wel eens iets meer van willen delen, maar dat lukt niet, er lijkt geen interesse te zijn. Of je maakt je zorgen over waar gaat het eigenlijk heen met de plek van religie, van geloof in onze samenleving. Kan ik straks nog wel alles zomaar geloven wat ik wil? Blijft die vrijheid wel bestaan? Er zijn genoeg plekken op deze wereld waar dat al lang niet meer kan. Ik denk dat dit soort ervaringen juist de reden zijn dat het goed is om te kijken naar dat vreemdelingschap wat, uh, wat in 1 Petrus beschreven staat. Ik denk dat vreemdelingenschap de, de rol is, de manier waarop we toch kunnen geloven. Ook al is dat in de marge en ook al gaat dat geloven misschien met, met vallen en weer opstaan. Maar ook juist als je het beste ervan wil maken, als je eigenlijk wel een verlangen hebt om meer van je geloof te laten zien. Hoe doe je dat dan? Hoe begin je in zo'n seculier land als Nederland, waar... Waar God soms wel verhuisd lijkt te zijn. En iedereen lijkt hier alles nodig te, alles te hebben. Dus waar heb je God dan nog voor nodig? En dat zijn vragen die bij je kunnen leven. En ik denk dat vreemdelingschap dan een antwoord kan vormen. Maar ik denk wel dat je er even aan moet wennen om jezelf te zien als vreemdeling. He, dat is nou niet misschien de eerste term die het meest enthousiasme oproept. He. Laten we nou eens lekker vreemdelingen gaan zijn met z'n allen. Maar laten we het niet direct aan de kant schuiven. Want door het te bestuderen komen we wel op het spoor. Um, hoe je kan leven als gelovige in de, in de context van Nederland. Waar je als gelovige in de minderheid bent. In 1 Petrus, de brief waaruit uh, voorgelezen werd. Daar vormt dat... Uh, dat thema van vreemdelingschap, dat, vreemde, dat christenen vreemdelingen zijn, dat is een centraal thema. En christenen die zijn op twee manieren vreemdeling. Ze zijn door God voorbestemd, staat in vers 2 van hoofdstuk 1. Ze zijn uitgekozen, zou je kunnen zeggen. Ze zijn uit hun vroegere leven, uit hun vroegere wereld gehaald en op een nieuwe plek neergezet, apart gezet, bij Jezus. Maar zijn ook nog op een andere manier vreemdeling. Ze zijn vreemdeling omdat ze in de marge van de samenleving zijn komen te leven. Ze zijn van hun omgeving vervreemd. Ze roepen bevreemding op. En ik denk dat die eerste brief van Peters juist in die tweede situatie wil bemoedigen. Dat in geval van uitstoting, van onbegrip door je, door je medeburgers, burgers die geen begrip kunnen opbrengen voor die nieuwe levensstijl van christenen. Juist in die situatie wil Petrus bemoedigen. In het geval van dat je vanwege je geloof uh, een zondebok wordt. Hoofdstuk 2 vers 12. Hè, mensen die, uh, die onterecht misdadigers of onterecht voor misdadigers worden uitgemaakt. In de vroege kerk onder de eerste christenen werd dit wel de manier waarop christenen zichzelf zagen. Ik geloof en dus ben ik een vreemdeling. Dat werd geaccepteerd, zo werd het gezien. En dat vreemdelingschap dat gaat niet over een groepje zwakke mensen hè, die geen aan, aansluiting kunnen vinden met de rest en die daarom maar zielig in een hoekje gaan zitten. Het gaat over een nieuw soort vreemdelingschap die, die de christelijke manier van leven met zich meebrengt. Waar gaat dat vreemdeling zijn dan over? Volgens mij over twee dingen: over anders zijn en over machteloos zijn. Eerst anders zijn. Als je de Bijbel leest, op hoe er met vreemdelingen werd omgegaan, dan kun je zeggen dat in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, dat vreemdelingen eigenlijk heel positief, heel goed werden behandeld. Dat was in elk geval de bedoeling, ze mochten meedoen. In alles. En dat kon heel ver gaan. Er zat een positieve plek in dat volk van Israël, vreemdelingen. Maar uiteindelijk bleven ze toch anders. Er bleef toch een soort onderscheid tussen echte joden en mensen die als vreemdelingen erbij waren gekomen. Je zou kunnen zeggen, als je Jezus ontmoet, dan heeft dat zo'n impact op wie je bent dat Peter spreekt over opnieuw geboren worden. Vers 3. God heeft ons opnieuw geboren doen worden... door de opstanding van Jezus Christus. Dat is de reden waarom we als vreemdelingen anders zijn. We zijn burgers van een nieuw, van een geestelijk vaderland geworden. In de Bijbel staat heel vaak de beweging van het oude... Naar het nieuwe leven. Opnieuw geboren worden. Niet vanwege goed gedrag. Niet vanwege het maken van een test. Maar door de genade van God. En dus laat Peter zien dat ons geloof. Vreemdelingen van ons maakt. En daarom. Als hij die brief schrijft. En als die opent. Als die adresseert. Dan zegt hij ook. Aan de vreemdeling. Vreemdelingen. Omdat onze waarde. Omdat onze. Overtuigingen om onze levensstijl, prioriteit te verschillen van de rest. Door die ontmoeting met Jezus. En door die hele brief van Petrus, moet je maar eens lezen, um, kom je het begrip levenswandel tegen. Dat Petrus, omdat gelovigen um, in een nieuw leven zijn opgestaan, dan gaat die levenswandel er anders uitzien. En Petrus die zegt daar van alles over. Als mens ben je volledig onderdeel van de wereld, maar je bent toch wat vervreemd geraakt door die ontmoeting met Jezus dat vormt je identiteit en dat maakt je dus anders en om te laten zien dat dat echt zo werkte, heb ik een stukje meegenomen uit een brief die ongeveer 150 jaar na Christus werd verstuurd um, en dat is de brief aan Diognetus en daar wordt iets bijzonders geschetst over hoe die christenen nou ja, eigenlijk vreemdeling zijn, luister maar de christenen, zo begint die brief... de christenen onderscheiden zich niet van andere mensen... door taal, vaderland of kledij. Dus je zou kunnen zeggen aan de buitenkant... nou, niet direct te zien dat ze christen zijn... maar ze geven blijk van een verwonderlijk burgerschap. Ze wonen in hun eigen vaderland... maar als vreemdeling. Ze hebben iedereen lief... maar toch worden ze vervolgd. Ze zijn arm als bedelaars... ...maar maken velen rijk. Ze hebben aan alles gebrek, maar toch leven ze in overvloed. Ze worden bespot en ze zegenen. Ze worden beledigd en ze bewijzen haar eer aan hen die, die hen beledigen. En hoewel ze goed doen, worden ze gestraft als misdadigers. Een klein fragment uit de brief van Diogenes, 150 na Christus. Laat iets zien van hoe die eerste christenen als vreemdelingen functioneerden in de samenleving. Als christen ben je vreemdeling, word je vreemdeling en ben je dus allereerst anders. Ik denk dat, dat je er ook machteloos van wordt. Als je vreemdeling bent, dan wordt je bewegingsruimte vaak beperkt. Je bent in zekere zin machteloos. Soms kun je lezen in de Bijbel dat vreemdelingen een hele hoge positie bekleden. Denk bijvoorbeeld aan, aan Jozef, die de onderkoning werd. Maar die vreemdeling was in Egypte, maar hij werd toch onderkoning op een gegeven moment. Denk aan Daniel, die, die weggevoerd was als vreemdeling ergens terecht kwam. En ook een hoge positie ging bekleden. Maar die hoge positie die kon ook weer zo worden afgenomen. Als vreemdeling ben je machteloos. Als gelovige moet je, um, moet je leren leven in een omgeving die je niet noodzakelijk ondersteunt. Die niet noodzakelijk overtuigd is van, oh wat een geweldig geloof is dat toch, dat christelijke geloof. Soms word je als gelovige zelfs tegengewerkt. Tot, tot aan vervolging aan toe. Ook dat kun je lezen in de brief van 1 Petrus, dat ging toen ook zo. He, er was onbegrip en, en soms draaide dat, uh, draaide dat onbegrip uh, door tot, tot vervolging. Dat gebeurt ook vandaag de dag nog in de wereld. He, als, als gelovigen hebben we niet meer de macht om de samenleving zo in te richten zoals wij dat zouden willen, zoals dat zou overeenkomen met onze principes, met ons geloof. Je kunt niet altijd meer aan, uh, op aan van de steun van de wetgevers. Onze samenleving, onze omgeving wordt niet altijd meer ingericht volgens de christelijke principes. Dus betekent dat dat je het niet per se makkelijk hebt als christenen vandaag de dag. Soms kunnen de principes zelfs ook een beetje botsen. De tijd van een christelijke maatschappij, van een compleet christelijke samenleving, die is al lang voorbij. Voel jij je een vreemdeling? Zijn er momenten... Dat het aanvoelt als machteloos. Of dat je aanvoelt: hé, hey, ik ben anders dan de rest. In onze tijd is geloven heel erg sterk een zaak van het persoonlijke geworden: persoonlijke keuze. Het is jouw keuze, niet de mijne. Christen zijn is, is leven in de marge. En ik denk dat het goed is om af en toe zo'n reality check te doen. Om, om hier eens bij stil te staan het is misschien niet het, het verhaal waar je direct heel vrolijk van wordt maar je wat langer over nadenkt dat je het misschien ook steeds meer gaat herkennen van, hé ja, de, de omgeving waar ik in woon waar ik in leef waar, waarin ik me bevind die is inderdaad anders en, en, en, en ik denk soms anders ik ben soms anders toch denk ik goed dat het goed is om zo'n reality check te doen en Peters die geeft die ook een beetje aan ons als hij ons een brief zou hebben geschreven, dan zou hij denk ik zo beginnen. Hè, van Petrus, apostel van Jezus. Aan de gelovige vreemdelingen verspreid in de ronde venen. Verspreid in mijn en omgeving. En dat, dat begrip vreemdeling, dat, dat verklaart voor mij een hoop over, over de plek die we hebben in, in onze omgeving, in onze samenleving. Maar het is niet alleen een reality check... Een soort, een soort reflecteren. Maar het geeft ook handvaten. Die brief van, een, van, van Petrus. Handvaten voor hoe ben jij. Hoe ben ik een goede vreemdeling. Hoe kun je dan eigenlijk leven. Hoe leef je in een marge. En volgens mij als we daarna gaan kijken. gaan we doen. Dan, dan zit er hoop. Dan is daar een weg vooruit. Iemand die zei een keer. Oké okay, misschien is het crisis. Voor het christelijk geloof. Ja, misschien is die die, die vooraanstaande plek van het christelijk geloof die is er al lang niet meer. En stel dat je dat zou willen, he, uh, willen betitelen als crisis. Hij zei, door de crisis is er ook een missie. Is er wat mogelijk? Door die crisis heen is er hoop. En waar gaat dat dan over? Ik denk over drie dingen. Allereerst dat we kunnen vertrouwen op Gods kracht. Het tweede is dat we een positieve, zegenende houding aan mogen nemen... En het de derde is dat we, oké, okay, we leven in het hier en nu, maar we mogen onze blik richten op Jezus en het komende koninkrijk. Laat me dat kort uitwerken. Het eerste, de weg vooruit die, die, die, uh, die geschetst wordt, is dat we mogen vertrouwen op Gods kracht. Ik zei het net, een vreemdeling die staat niet in zijn kracht. Als vreemdeling kan je zo'n gevoel hebben, zo'n onheimisch gevoel van ik, ik voel me niet thuis, ik zit niet lekker op mijn plek. Ik word misschien zelfs een beetje tegengewerkt. Ik denk dat we dat we zelf eigenlijk weer ontzettend nodig hebben. Dat we gaan zien welke plek we hebben in de samenleving. Waarom? Omdat dat je terugdrijft in de armen van God. En ik heb dat zelf meegemaakt. De, de afgelopen maanden uh, was ik soms onzeker om, over mezelf omdat ik merkte dat het mij eigenlijk niet zo lukte om allerlei gelovige, uh, ongelovige mensen te ontmoeten en ze mee te krijgen in de kerk. Klinkt misschien heel raar, maar er zit een soort verlangen van mij om mensen te ontmoeten, om iets te delen over het evangelie, iets te delen van de hoop die in mij is. Maar ja, dan, dan, dan was je ergens, dan vertel je wat en dan, pff, nou, moeizaam zeggen, het, het, het lijkt niet relevant te zijn of ze zijn niet geïnteresseerd. En... Ik ging in mijn best doen. Het lukte niet. Totdat ik, tot ik, totdat ik ging zien dat ik mag vertrouwen op Gods kracht. In 1 Peters staat bijvoorbeeld in vers 4 en 5... Gods kracht die beschermt ons. Ook al lijkt God soms ver weg. Hij is erbij. Maar dat niet alleen. Het is Gods missie om mensen voor zich te winnen. Het is zijn missie. Ik kan dat niet zelf ten diepste is dat niet mijn taak of onze taak maar God is het die door zijn geest mensen toevoegt God is het die door zijn geest mensen roept overtuigd van de waarheid ten diepste is dat niet mijn taak of onze taak en dus hebben we als vreemdelingen tenminste één poot om op te staan, namelijk Gods kracht en in ons gebed in ons leven, in ons doen en in ons laten mogen we daarop vertrouwen daar mogen we telkens weer bij terugkeren. Juist als vreemdeling. Vertrouwen op Gods kracht. Tweede, de tweede richting die ons wordt geweest is dat we een positieve, zegenende houding mogen aannemen. Ik denk wat we absoluut niet zouden moeten doen is, is klagen over onze plek als vreemdeling. Soms hoor je wel eens verhalen van mensen die... Die zegt, ja vroeger was alles beter, toen, toen was geloven nog onderdeel van de samenleving. Toen werd het nog geaccepteerd, toen ging iedereen nog naar de kerk. Dat kan zo zijn. Maar het heeft geen zin om, om als het ware romantisch terug te denken aan die tijden. Want het kan alleen maar negatieve energie opleveren. In vers 1 van de, van de brief van Petrus staat aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid zijn. Wat daar letterlijk staat is vreemdelingen van de diaspora. En diaspora, die term, goed om te weten, dat, dat was de term die gebruikt werd voor de ballingschap van de joden. En de joden die waren heel aantal honderden jaren voor Christus waren ze in ballingschap gevoerd, weggevoerd uit hun eigen land, als vreemdeling in een ander land geplaatst. En dat noemden ze dan de, de diaspora. Voor die concrete historische gebeurtenis uit Jeruzalem, uit het land van, van Israël naar een ander land, diaspora. Het interessante is dat Petrus precies diezelfde term gebruikt, diaspora, voor de christenen. Die als vreemdelingen verspreid zijn, niet omdat ze ook weggevoerd zijn van, het, van punt A naar punt B, maar omdat ze christen zijn. Ze zijn per definitie vreemdeling. Peters gebruikt die term dus, die term voor de ballingschap, diaspora, en geeft het een nieuwe betekenis. Diaspora als aanduiding voor, voor christenen, ongeacht waar ze leven. En dan doet Peters een oproep aan die vreemdelingen, en dat doet hij dan in hoofdstuk 2, vers 11 en 12, misschien kan je het nog eens terughalen op de beamer. Ja, die ja. Daar zegt hij dus, he, geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u nu dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens... die uw ziel in gevaar brengen. En dan leidt de midden van de ongelovigen een goed leven. En dan komt er nog wat. Maar die, die oproep om een goed leven te leven... die Petrus doet aan, aan vreemdelingen... die lijkt heel erg op een andere oproep. Een oproep die ook werd gedaan aan de joden die in ballingschap waren. Uit Jeremia 29, vers 7. Waar staat, bid tot de Heer van de stad, waarheen ik jullie heb weggevoerd. Zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Wat Petrus eigenlijk doet, is dat hij, die opdracht die ooit werd gegeven aan die mensen die letterlijk waren weggevoerd in ballingschap, in diaspora. Die opdracht aan die mensen daar was leid te midden. Leidt te midden van je, van je nieuwe omgeving, van de vreemde wereld waarin je gebracht bent. Leidt een goed leven, zet je in voor haar bloei. En Petrus herhaalt die opdracht voor christenen. En ook al wonen ze op de plek waar ze altijd gewoond hebben, dan zijn ze dus eigenlijk um, in die zin geen vreemdeling. toch zijn ze vreemdeling geworden omdat ze christen zijn geworden. En Petrus herhaalt die opdracht: leidt een goed leven. En dat zegt ons dat je in de marge. Niet alleen hoeft te overleven, maar dat je ook mag bloeien. In de Bijbel staan steeds weer verhalen van mensen die worden weggevoerd. In een situatie van vervreemding, van ontworteld zijn uit je oorspronkelijke omgeving. Ze zijn vreemdeling geworden en dan krijgen ze telkens weer de opdracht... Leidt een, leid een leven van positieve betrokkenheid tot de wereld waar je in staat. Leid een goed leven, zegt Petrus, zodat ze door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen. Als je daarover nadenkt, dan, dan vind ik dat best wel gaaf. Dat je door een goed leven te leiden, door een positieve, zegende houding aan te nemen tot je omgeving... Ook al voel je ze soms vreemdeling, Ook al denk je soms. Ze begrijpen er niks van. En ze willen het ook niet begrijpen. Maar dat je door een goed leven. Mensen tot inzicht kunt brengen. Neem een positieve. Neem een zegende houding aan. Ten opzichte van je omgeving. Laat laatste is dit. Je leeft in het hier en nu. Daar ontkom je niet aan. Je bent gezet hier op de plek waar je bent. Maar je mag je Oriëntatie richten op Jezus en op het koninkrijk dat komt. Het kan soms best een uitdaging zijn om te leven op deze plek als gelovige in de marge. En ik denk dat het soms ook vraagt om bewust, om scherpe keuzes. In hoofdstuk 2, vers 11 staat ook: geef niet toe aan verlangens die je ziel in gevaar brengen, maar leid een goed leven. He, alleen maar een positieve betrokkenheid op de wereld om je heen... dat is niet het hele verhaal. Peters heeft ook een hele hoge standaard voor, voor vreemdelingen... die aangeraakt zijn door Gods genade, die geloven. En ik denk dat het dus ook betekent dat je probeert de lastige vragen te beantwoorden. Als wat aan wat ik om me heen zie gebeuren... wat kan ik omarmen, waar kan ik in meegaan... waar kan ik ook enthousiast in meedoen. Maar wat... Moet ik misschien verwerpen? Waar kan ik niet in meegaan? Waar stel ik mijn grenzen? Of wat van wat ik om me heen zie gebeuren? Waar kan ik misschien wat invloed op uitoefenen? En positief ombuigen? Durf je dat soort vragen eerlijk onder ogen te zien? Durf je de uitdaging aan om hierin achter Jezus aan te gaan? Jezus was bij uitstek de vreemdeling Jezus die mens werd rondliep op deze aarde verhalen verteld, dingen deed maar die niet herkend werd door zijn volksgenoten die steeds meer naarmate naar zijn leven vorderde een vreemdeling werd die zelfs gedood werd door zijn volksgenoten je zou kunnen zeggen Jezus was degene die bij uitstek werd weggezet in de marge erger in een hoek gedrukt worden dan aan het kruis, dat kon haast niet maar daar bleef het niets bij. Niet blij. Gods kracht was veel sterker. Gods kracht was sterker dan de dood. En Jezus stond op uit de dood. En daarom mogen wij leven in hoop. Mogen we in het hier en in het nu leven. En mogen we uitkijken naar Gods koninkrijk. En mogen we de uitdaging aangaan. Om als gelovigen achter Jezus aan te gaan. Een goede vreemdeling te zijn. Ook al is dat in de marge van de samenleving. Mogen we vertrouwen op Gods kracht... mogen we positieve houding aannemen... en mogen we in alles onze blik richten op Jezus... en het Koninkrijk dat komt. We gaan uh, samen naar een lied luisteren. En als je het kent, mag je het uiteraard ook meezingen. Voor je inspirerende woorden... en uh, ook voor je openheid... Dan uh, wil ik uh, voorbeden en uh, dank doen. Uh, allereerst uh, wil ik danken voor uh, ja, het huwelijk van Kelvin en Lisa. En uh, heel fijn, uh, heel mooi feit natuurlijk. Uh, tegelijkertijd zijn er ook zorgen en dat is uh, ja, in het gezin van Karin uh, de Jong. Uh, bij Karin is afgelopen week een uh, kwaadaardig uh, uh, knobbeltje uit haar borst uh, verwijderd. De operatie is geslaagd, maar het, uh, ja, het is heel spannend... en de uitslag krijgen ze dinsdag... dus we willen voor hen uh, bidden om uh, kracht. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dat u de stabiele factor in ons leven wil zijn. Alles in de wereld verandert, maar u blijft steeds dezelfde. Ik bid u dat er steeds meer van u in ons leven zichtbaar mag zijn... Heer, ik wil u danken ook voor Lars. U heeft hem het verlangen gegeven om uh, ongelovige mensen over u te vertellen. Heer, wilt u ook mensen op zijn pad brengen die hier open voor staan? We hebben zoveel om dankbaar te zijn, heer. We denken nu met name aan Kelvin en Lisa die afgelopen vrijdag getrouwd zijn. Wilt u hun huwelijk zegenen? Wilt u bij hen blijven in moeilijke en in goede tijden? Heer, er is ja, nu nog zoveel waar we ons zorgen over maken. We denken in het bijzonder aan Karin de Jong en haar gezin. Dank u wel dat de operatie bij Karin geslaagd is. Dat geeft hoop, maar wilt u hen bijstaan in de spannende komende dagen tot de uitslag binnen is? Wilt u hen kracht en geduld geven? Heer, u bent een God van genezing. Wilt u genezing geven, een hoopvolle toekomst? Geef ons een levend, kloppend hart dat vervuld is van uw geest. Wilt u ons helpen om de moed te vinden om inspirerende mensen te zijn? Als christenen in onze families, ons dorp, in de wereld. Mensen waarvan anderen denken, wat heeft hij of zij? Dat wil ik ook. Nog lang niet altijd zijn wij van die jaloersmakende mensen Heer. Maar vallen we op door egoïsme, hebzucht, ongastvrijheid. Wilt u het ons vergeven dat we mogen zien dat de bloei van anderen ook onze bloei is. Heer, we willen ieder persoonlijk in stilte aan u voorleggen wat ons bezighoudt.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 U ziet het daar staan, iedere week geven we in de Veenhaardkerk een bloemetje weg en dat is deze keer naar mevrouw Fraukje Verburg uit Meidrecht. Uh, ja, ze is de buurvrouw van Frida Boterenbrood en ze is al een aantal jaren ziek en haar situatie wordt er eigenlijk de laatste tijd alleen maar zorgelijker op. Zomaar een bloemetje om te laten zien dat we aan haar denken ter bemoediging. Dan uh, het collectendoel, dat is uh, deze week ook weer voor de Voedselbank. De Voedselbank in Meidrecht uh, ja, geeft, uh, zoals ze al zegt, voedselhulp... maar ook uh, kleding voor mensen in de Rondevenen die financieel vastlopen en niet meer in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien. In 2015 werd er uh, aan 278 mensen hulp geboden door 45 vrijwilligers... Ik zou zeggen van harte bij u aanbevolen. Mocht u vragen hebben, Wim is ook vrijwilliger bij de Voedselbank, Wim Pol. Dus uh, schiet hem even aan als u iets meer erover wil weten nog. Uh, dan ligt er achter in de kerk een e-mailboek, of in de hal eigenlijk. Mocht u nou geïnteresseerd zijn in wat we als Veenhardkerk uh, doen, zet dan even je naam erin. Dan uh, komt dat uh, voor elkaar, dan uh, krijg je informatie over de Veenhardkerk. Ik denk dat de kinderen inmiddels staan te trappelen om binnen te komen. Dan. Uh... Ja? Dan gaan we collecteren. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Verhaal gehoord over vreemdelingenschap. Als gelovige als christen, behoor je tot de minderheid. Maar ik hoop dat je je toch bemoedigd vandaan gaat. Dat je, dat je hebt meegekregen dat er door de crisis heen een missie is. En dat God het is op wie we kunnen vertrouwen. En dat God zelf met ons mee wil gaan. En dat wordt ook zichtbaar in de zegen die ik aan jullie mee mag geven. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God.